4 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Minister De Jager prijst de nieuwe president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, om zijn monetaire kennis en internationale ervaring. De Jager benadrukt dat Knot als ambtenaar op Financiën ook al werkte aan een cultuurverandering bij de Nederlandse Bank.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 In politieke en financiële kringen is met instemming gereageerd op de benoeming van topambtenaar Klaas Knot tot president van de Nederlandse Bank. Knot volgt Nout Wellink op, die vertrekt per 1 juli. Professor Lex Hoogduin, die in de wandelgangen werd genoemd als opvolger van Welling, heeft om persoonlijke en zakelijke redenen besloten de bank te verlaten. Hij stapt ook per 1 juli op.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 Het weer, zonnig met wat stapelwolken. Alleen in Limburg kans op een bui. Morgen is het zonnig met temperaturen van ruim 20 graden. Zonnig is het weer wat frisser met kans op een paar buien. ABB verkeersinformatie Er staat ruim 100 kilometer file. Op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven... staan in beide richtingen files van 3 kilometer tussen Urmond en Borren. Er staat de berm in brand. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Het is wat drukker op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen. Hoelavarensveen en Zoeterwouder staat 6 kilometer fieler. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum is een ongeluk gebeurd. Tussen Tiel-West en Geldermalsen staat 5 kilometer. En op de A16 van Breda naar Antwerpen staat in België... tussen de Belgische grens en sint job in het Goor 11 kilometer fieler. Dat komt door wegwerkzaamheden. Er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Uitgeest en Wormer. Weer rijden geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. En dat komt door een kapotte bovenleiding.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 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Man. Welkom terug bij vrijdagmiddag live vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. In dit laatste half uur Wim van den Burg van de militaire vakbond AVP, die waarschuwt voor een leegloop misschien wel van ons leger. En voor het afs afsluitende journalistenpanel zijn aangeschoven... Alberto Stegeman, maker van het tv-programma Undercover in Nederland... en Margriet van den Linden, hoofdredacteur, opzij. U kunt ook reageren. Vrijdagmiddaglive.avro.nl is onze website... Twitteren kan via hashtag AfroVML en u kunt naar ons kijken via radio1.nl. Enerzijds voeren militaire actie tegen de bezuinigingen op het leger... een gedwongen ontslag van zo'n 6.000 collega's. Anderzijds zien de bonden veel militairen die nu het leger uit willen. Hier aan tafel. Wim van den Burg, voorzitter van de militaire vakbond de ANVP. Welkom. Ja. Wat, wat signaleert u op dit moment? Nou ja, dat heel veel mensen teleurgesteld zijn in die organisatie... En dus, uh, ja, eigenlijk zeg ik, nou, ik heb het wel uh, mijn buik van vol. Ik uh, ga weg, want ik vind het één geen geloofwaardige organisatie meer. En ik vind ook de manier waarop uh, de werkgever met zijn personeel opspringt... Uh, echt beneden alle pijl. En ik wil gewoon niet langer voor die organisatie werken. Hoeveel mensen vinden dat? U heeft u enige uh, idee? Nou ja, van? Ja, ik werd uh, van de week uh, gewaarschuwd door onze afdeling... individuele de belangbehartiging, die die mensen allemaal aan de lijn krijgt. En dan hebben het echt over tientallen mensen. En dat is heel bijzonder. Dat uh, lijkt me heel weinig. Ja, dat lijkt heel weinig, uh, maar het is het begin. Hè, want uh, ja, al die plannen en wat er uiteindelijk van terecht komt, uh, dat is allemaal niet heel erg duidelijk. En voordat dat duidelijk is, beginnen mensen nu al te lopen. Hè, dus... Maar ja, er moeten ook mensen uit. Dus misschien is dat ook eigenlijk wel heel goed dan, toch? Nou ja, dat, op zich uh, zou dat waar zijn. Waar het niet natuurlijk, dat de achtergrond natuurlijk een hele andere is. Hè. Als je dus vertrouwen is in een werkgever, in dit geval in Defensie, dan is dat buitengewoon ernstig. Omdat die werknemer bij Defensie, de militair... is niet zomaar een werknemer natuurlijk. Waar laat Defensie het afweten dan? Ja, dat, dat weet niet echt. Het lijkt een uh, soort onverschilligheid in Den Haag... Eh, onder het motto van iedereen uh, moet bezuinigen, dus Defensie ook. En wat is er bijzonder uh, aan uh, ontslag? Want dat gebeurt ook bij KPN... dat gebeurt ook bij andere bedrijven. Is daar waar je volgens mij uh, toch heel erg de fout in... omdat uh, de, de militair is geen normale werknemer. Nee? Wat is het verschil? Het grote verschil is dat ten eerste uh, de militair, ik zeg maar even zoals het is... sneuvelbereid moet zijn. Uh, met andere woorden, zijn eigen leven moet geven... Uh, voor eventueel een opdracht die hij moet uitvoeren. Dat geldt nog niet voor de postbodes. Nee. Uh, ten tweede is het natuurlijk ook zo... dat uh, alle bescherming die een normale werknemer heeft... tegen aan tegen de arbeidstijden, denk aan de ja, die heeft die militair allemaal niet... op het moment dat hij op, op, op, op operatie is. Dat is natuurlijk logisch op zich. Uh, daarnaast moet hij zich allerlei la dingen laten aanleunen. Hij heeft geen stakingsrecht. Uh, valt onder militaire staf- en terugrecht. Uh, moet altijd beschikbaar zijn. Uh, wordt ook elke dag 24-7 gevolgd. Want militair uh, ben je altijd op het moment dat je iets... Uitvloot, wat ja, niet zo erg door de beugel kan... dan sta je ogenblikkelijk in de kant als militair genoemd. Dat is dus allemaal anders dan het gewone bedrijfsleven. En waar zou dat dan, vindt u, nu toe moeten leiden... als het gaat om de behandeling van het personeel? Nou ja, wij hebben gezegd, al die plannen die Defensie nu uitvoert... Euh, kijk, als het gaat om omvang en taartstellen van de Krijgman... daar gaan de vakbond niet over. Maar natuurlijk wel de gevolgen voor het personeel. En wat je ziet, als je nou gewoon even wat meer zou faseren... wat meer tijd zou nemen... Hè, je hebt natuurlijk regulier verloop. Er zijn veel mensen die hebben aan het eind van een aanstelling... gaan gewoon weg bij Defensie. Je hebt mensen die gaan met leeftijdsontslag. Kortom, als je het wat meer faseert. Doe het wat rustiger aan. Dan kun je gewoon uh, op een sociaal verantwoorde manier. Uh, zeg maar die afslankingoperatie uitvoeren. Zonder dat je mensen gedwongen ontslag zet of op straat zet. En op zich is het natuurlijk heel erg dom. Want... Als je mensen op straat zit en ze hebben geen baan... dan kost je dat natuurlijk heel veel geld. Dat ze een uitkering krijgen. Magiet van der Linden, je, je keek een beetje verbaasd... toen het ging over dat verschil tussen militairen en mensen in andere sectoren. Nou, Omdat ik denk op voorhand, als je kiest voor uh, militair zijn... dan weet je dat dit uh, er ook allemaal bij hoort. De, de sneuvelbereidheid, sneuvelbereidheid, sneuvelbereidheid en, geen op staking recht. 24-7, wat meneer Van den Burg zegt. Maar goed, als er moet worden bezuinigd... dan blijkt de Defensie gewoon een bedrijfstak als alle anderen en dat op voorhand mensen, zoals ook in andere bedrijfstakken, denken van... ja, ik ga alvast om me heen kijken. Dat, dat lijkt van... mij, wat jij ook zei, een, een nee, nou, vrij zonder situatie. Ik, ik ook er ook van helemaal niet voor af. het individu. Ja, maar ik daarnaast, denk ik, u bent van een vakbond, ja, hè? Ja. En u heeft het over, nou ja, tientallen. Op het moment, dat lijkt een beetje als een gekope manier... om die bezuinigingen even onder de aandacht te brengen... Want waarom weet hij niet, niet precies hoeveel militairen hier echt problemen mee hebben? Natuurlijk zijn er bij zo'n grote organisatie mensen die zeggen... nou ja, ik hou het even voor gezien en ik, ik, ik, ik vind mijn baas niets meer. Heeft u, heeft u cijfers maar... meer dan dat? Want dat is echt, echt een... Uh, nou nee, ja. maar dat is natuurlijk logisch. Kijk, je hebt natuurlijk altijd voor tijden Er zijn altijd mensen natuurlijk die voortijdig vertrekken. Precies, he? maar wat, ja, heeft, u ja, dat dat dat? wat heeft u dan meer dan dat? Nou ja, omdat het aantal, hè, dat dat bijzonder is. Uh, nou, dat valt wel want... mee. Nou ja, nou, ik, dat, moet je, dat, dat moet je natuurlijk altijd afzetten tegen de normale ervaringen die je hebt. Uh, maar heeft u de rest van de militairen gesproken? Weet u wat zij denken? Natuurlijk, hè, we hebben niet zo kort geleden uh, hebben wij een enquête laten uitvoeren... onder onze leden, uh, samenwerking met RTL. Uh, en daar kwam dus duidelijk uit uh, naar voren... dat heel veel mensen, heel veel militairen erover denken. Heel veel? Nu, ja, daar heb ik het u. over honderden. En dan heb je dus uh, echt, op, uh, heb je echt een steekproef uh, die representatief is voor... De achterban. Onder 6.000 mensen honderden die... Vinden... Nou ja, die wat... gedwongen ontslag misschien krijgen, ja. Maar die honderden, wat denken zij? Wat willen zij gaan doen? Nou, zij willen uh, weg bij Defensie... omdat ze geen vertrouwen meer hebben die weggeven. Dus wij verwachten, want dat is een beetje een antwoord ook op jouw vraag... Wat is, uh, ze weten dat zelf van tevoren, die bijzondere positie van die militair. Ja, dat is zo. Maar ze verwachten dan ook aan de andere kant... op het moment dat in goede en in slechte tijden die weggeven op een goede manier... U dat zegt dat ze weg moeten, dat begrijpt u... maar u ja. zegt ze moeten anders en beter behandeld worden. Nou, nou, zeker. Ik, moet, zeker. Ik, kan, ik kan u daar wel in aanvullen, want ik heb de afgelopen jaren... denk ik al met al ook wel tientallen militair gesproken... Ja. die een undercover in Nederland hebben benaderd... met uh, als reden dat zij... om op allerlei gebieden inderdaad teleurgesteld zijn in die organisatie. Er is heel veel onvrede. Nou ja, ik heb ooit eens een... Uh, dat ging dan om beveiliging. Dat, dat uh, mensen zeiden van... Ja, weet je, alles wat wij intern vinden en naar boven toe uh, roepen... daar wordt gewoon niet naar geluisterd. Dus de hiërarchie daar is eigenlijk groter dan in andere organisaties. Dus dat, dat, organisatie. dat is, de dat is al van voor de bezuiniging. Ja zeker. Jazeker, dat was een aantal jaren geleden. Ja. Nou ja, wat heel ernstig uh, uh, is volgens mij... wat ook uit de enquête kwam... is dat het vertrouwen in de politieke leiding meer dan uh, 67% geen vertrouwen in de politieke leiding. De nou kun je zeggen, ja, oké, okay, dat is van Mijn alle vind. dag. Maar er was ook meer dan 50% uh, geen vertrouwen in de militaire leiding. En volgens mij vertrouwen in de militaire organisatie... is, cruciaal. is de alles opdrijft. Ja. Daar waarschuwt u voor. U, u, u, u heeft het over tientallen en zelfs enige honderden bij die enquête. Uh, maar dat betekent dat er ook maar een paar honderd mensen... volgende week op die demonstratie gaan uh, meelopen? Want nee, dat, ik, verwacht zeker, ik verwacht er zeker 5000 uh, man. En er zullen ook uh, zo'n duizend uh, militairen aanmarcheren... Van verschillende in locaties Haag? in Den Haag. In Den Haag. Uh, omdat, uh, en dat is ook een beetje militair eigen, we willen dan demonstreren... maar wel op een militair waardige manier. En hoe uh, doe je dat? Gewoon uh, door marcheren in gewoon, nou ja, goed, Het marcheren van, van uh, oh, spreken, duizend in lich militairen lich. in een normale uh, omgeving... als dat hier in Amsterdam zou gebeuren, zou dat ook opmerkelijk zijn. Want iedereen denkt, wat is er aan de hand? Ja. Nou, dat is ook precies de bedoeling. En dan uh, op de manifestatie uh, zullen wij uh, luisteren naar uh, de minister Hillen... want die wordt uitgenodigd, die is daar ook, die gaat er ook spreken... Uh, en we hebben een aantal politieke uh, fractieleiders uitgenodigd. om daar ook. Uh, nou ja, verantwoording afleggen is wat veel uh, gezegd natuurlijk. Ja. Maar wel uit te leggen. waarom uh, in Den Haag zo onverschillig wordt gereageerd. op die bezuinigingen. Ze zijn boos, ook... die militairen, maar ze gaan niet staken. Nee, ze gaan niet staken. Uh, overigens... niet. ook een groot gedeelte. 20.000 burgers uh, bij Defensie. En die kunnen wel uh, staken. En Gaat ik verwacht dat op... gebeuren? Nou, ja, ik verwacht op het moment dat. Uh, ook de 26e niet wordt geluisterd naar. denk ik, terecht uh, verwijt van uh, het personeel dat daarna uh, het, wat, uh, het uh, wat strakker zal worden en ook wat verdrijden ja, Dat verwacht u. Goed, we zullen, we zullen dat afwachten met u. Dank voor deze toelichting. Wim Ach, van den Burg, voorzitter van de Militaire Vakbond AFNP-FNV. En dan nu weer het woord, of beter gezegd uh, de muziek... van collectief Roest en houdt, voorgegaan door Bob Vosko. Ik ga door...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 De golven, die altijd blijven slaan. Tegen de kusten van knijterhardgraniet. Ze breken en dan zing ik weer dit lied. Ik ga door, ik ga door. Ik ga door van A tot Z. Met of zonder budget, ik ga door, ik ga door. Half levend, half dood, ik ga door. Ik ga door, ik ga door, ik ga door als een rebel Tot aan de poorten van de hel Ik ga door, ik ga door Voor de dubbel en de oude moer En als ik aftijd kom ik weer een toer Want ik ga door, ik ga door, ik ga door Fosco, Roest en Wrakhout. En ze gaan ook door, 26 mei in Arnhem. Bijvoorbeeld op het Juttersfestival in Wijk aan Zee. De Zwarte Cross in Lichtenvoorde. En op de parade natuurlijk het festival... wat zal aantreden in onder andere Den Haag en Amsterdam. We sluiten af met het journalistenpanel. En u hoort dus al eerder Alberto Stegenman, maker van Undercover in Nederland. En Margriet van der Linden, hoofdredacteur op Zee. Zit hier. U kunt reageren, zeg ik ook nog even tussendoor... als u gaat naar onze site, vrijdagmiddag live.afro.nl Of twitter ons... Hashtag We gaan het hebben over uh, de botsing tussen Wilders en Rutte. En, ja, natuurlijk, het kan niet anders, zou ik bijna zeggen, over Strauss-Kaan. Maar om te beginnen, uh, andere opmerkelijk nieuws deze week. En Alberto, ik trof uh, over jou een berichtje aan... dat je binnenkort waarschijnlijk ook failliet bent... want er wordt 9 ton van je geëist... Ja. Nou, dat zijn nogal wat aannames dat ik dan failliet zou zijn. Oké, okay, die klopt. Je bent uh, er wel. Oh, okay. Ja, nee, dan ben ik zeker failliet. <laughs> Toch wel. Um, uh, dus maar... een vrouw die heb jij in beeld gebracht en blijkbaar niet onherkenbaar genoeg. Nou, zelfs dat wel. Zij, uh, het is een, een malafide paardenhandelaarster. Ik mocht daar een uitzending over maken van het gerechtshof. Uh, er waren drie voorwaarden. Ik moest de advocaat aan het woord laten. Ik moest haar gezicht blurren. En ik moest haar stem onherkenbaar maken. Blurren dat, dat, dat ja, het gezicht onherkenbaar is. On Echt onherkenbaar. Ja. Nou, dat hebben wij uh, volledig gedaan. En een jaar later, een jaar... Uh, na de uitzending meldt deze mevrouw dat zes keer uh, volgens haar ik een overtreding zou hebben begaan. Nou, volgens het gerechtshof moet ik 150.000 per overtreding betalen. Want, zegt haar advocaat, mensen hadden haar toch herkend? Ja, nou ja, dat is uh, uh, totale onzin. Kijk, mensen die haar kennen, we zijn ook op haar stallen geweest, die zullen ongetwijfeld weten, nou, dat is misschien die vrouw. Als zij bij de slager staat, hebben ze haar nooit herkend. We hebben haar stem ook door één standaard stemvervormer gehaald. Uh, maar het is een mevrouw die het afgelopen jaar wel vaker heeft geprobeerd om uh, mij dwars te zitten. Ze heeft dus een keer uh, uh, verteld dat ik haar Mishandeld zou hebben, een valse aangifte daarvan gedaan. Nou ja, um, dat beken de... jij. <laughs> ja, ik heb daar gelukkig beeld van. Dus, dat uh, je het niet gedaan hebt? Ja, nou ja, het hele ruwe <laughs> beeld. Knap. Nou ja, nee, kijk, zij vertelde op een bepaald moment dat het gebeurd was. En ik heb dat uh, moment uh, vastgelegd okay. met de camera. Dus ik kon het vastleggen. J jij vreest niet dat je die negen ton ook moet gaan betalen? Ik uh, ga vanavond lekker slapen. Ja. Maar Giet, heb jij dus met verborgen camera's gewerkt eigenlijk? Ik geloof het niet? Nee. nee. Ik heb ja, ook geen zakelijk conflict waar ik het de komende minuten over wil week ge ge hebben. Dus, geen risico. Andere dingen nee! mhm. wel nog deze week die jou opgevallen waren? Nou, buiten dat uh, de telefoon, bij mij wel gloeiend stond... Uh, vanwege Strauss-Kaan, was er ook nog wel nieuws te melden... over het, koningskoppel, het voormalige koningskoppel uit Californië... Arnold Schwarzenegger en Maria Shriver, die uit elkaar zijn. En het meest opmerkelijke daarvan was dat hij al uh, tien jaar... de vader is van een buitenechtelijk kind van de huisoudsten die er twintig jaar in huis had uh, rondgelopen. En dat helemaal in de achtergrond weer een oud verhaal van Arnie uh, naar voren kwam. En dat was dat hij, voordat hij gouverneur werd van Californië... en meedeed aan die uh, verkiezingen daar... beschuldigd werd door een groep vrouwen van groping... Hij hield ervan om ze hier en daar vast te, te pakken, pakken tegen hun uh, zin. Dat werd destijds, dat is dus meer dan tien jaar geleden... afgedaan door de republikeinen als smearing. Mm -hmm. Namelijk deze Schwarzenegger, uh, die wordt gewoon erbij gelapt. Dat is wel een trucje in verkiezingstijd. Maar het is opvallend. Daarna werd het rustig. Hij heeft tot twee keer toe, uh, de vier jaar termijn, heeft hij, uh, uitgediend. De staat uh, tot torenhoge kosten uh, gedwongen. Uh, inmiddels is het verhaal uh, wat zich deze week heeft voltrokken... en komt dit verhaal van tien jaar geleden ook weer naar voren. En, dus zeg je, en daar moest met ik aan denken kracht. toen ik uh, uh, Want een huishoud zwanger maken is. wil nog niet zeggen... dat je alle andere vrouwen ook pakt, toch? Of? Nou, er is een groot verschil tussen dat je met wederzijds instemming... een leuke tijd hebt met elkaar en dat daar uh, baby's van komen. Dat kan ook. Ik weet niet of dat heel verstandig is, maar dat gebeurt. <lacht> uh, maar tegen hun zin uh, vrouwen betasten, dat is weer van een andere dus orde. Laat precies. staan dat je ze dwingt tot uh, het ja. een en ander. Maar jij uh, denkt wel dat hij zich daar schuldig aan heeft gemaakt? Dat weet ik niet, maar uh, ik zou er niet van opkijken. Laten we maar meteen uh, de lijn doortrekken dan naar Strauss-Kaan. Want uh, ja, daar gaat het de hele week over. Het nieuws domineerde... De de voorpagina's zijn arrestatie, dat het zo openlijk was... dat je hem zag ongeschoren met handboeien. En gisteren natuurlijk dat hij op borgtocht uh, wordt vrijgelaten. Een miljoen, met geloof ik nog vijf miljoen uh, aan aandelen... als onderpand in totaal. Uh, verraste je dat Alberto, dat hij, dat hij vrij mag? Ja, ik vind het ook belachelijk. Ik bedoel, ja? ja Mensen die geen geld hebben, die moeten gewoon in die gevangenis blijven. Het feit dat hij uh, topman is, wil niet zeggen... dat je uh, anders moet worden uh, behandeld... Dan, dan mensen die ook verdacht uh, worden van zo'n zaak... Dus ik, eh, ik vind dat verrassend. Ik bedoel, het, het lijkt een beetje handjeklap. En vervolgens mag hij eh, een, een luxere plek voor zichzelf regelen. Klasse dus dat, justitie? Ja. Nou, dat weet ik niet. Volgens mij doen ze dat gewoon naar uh, inkomens ongeveer. Ja, maar dat is door, gaat het grote over. Ja, maar misschien zo'n beetje een socialistisch model uh, in Amerika. Maar via de voordeur een rechtszaal uh, in en uit... Uh, dat overkomt iedereen. Dat is een beetje het transparante van het rechtssysteem in Amerika. En ook meneer Strauss-Kaan. En wat heel vervelend is voor hem, is dat het zo'n beroemde man is. En dan uh, treden mediawetten in werking. En dat doen wij allemaal aan mee. En we willen er alles van weten. En dat belandt op de voorpagina. Ieder detail wordt uh, uitvergoten, uitgemeten. Ja, nou, dat en dat heeft wel... nou helemaal te maken met zijn positie. Niet alleen in Frankrijk, maar ik geloof ook bij alle ministers van Financiën... die van de week bij elkaar waren, uh, heel veel verontwaardiging. En misschien nog wel meer verontwaardiging inderdaad over de manier waarop hij is opgepakt, in beeld gebracht, et cetera... dan over de, de aanklacht tegen hem. Nou, ik vind die verontwaardiging ook wel een beetje... Uh met, met, met, met, met druipend van morele verontwaardiging, uh, zou ik haast zeggen. Hoor. Ik bedoel, iedereen leest het. We hebben daar, iedere dag hebben we daar uh, gesprek over. Aan, aan dit soort tafels, buiten, uh, wij hebben daar gesprek over op de redactie. En ik geloof dat alle redacties overal ter wereld daarover spreken. Er zit, uh, Nausica Marmee had een fantastische column vandaag in de Volkskrant... In ieder van ons uh, zit een roofdier. En dat roofdier kan zich ook richten op uh, dat wat er in het nieuws zit. Ja, maar, maar daarmee uh, speculeer je al een beetje op dat hij het ook gedaan heeft? Ik speculeer helemaal niet. Maar ik geloof wel dat hij een, een hele lastige zaak heeft. Ja. Iemand die drie keer het, uh, het scenario uh, wijzigt in de afgelopen week... over wat daar in die hotelkamer uh, zich heeft afgespeeld. variërend van, ik, ik, ik was er niet, want ik ging lunchen met mijn dochter. Tot, uh, wat was het... Uh, het heeft helemaal niet plaatsgevonden, tot uiteindelijk... Uh, het gebeurde dat, dat, wel, maar, het maar, gebeurde ze wel maar zij vond het ook leuk. En daar zal het, denk ik, uiteindelijk op neerkomen. En dan krijg je een situatie waar, uh, hoe heet die bokser, uh, Tyson... ook een keer mee te maken heeft gehad. Nou, dat is misschien ook niet uh, het, het, het beste voorbeeld. Want Die is voor zijn oordeel? verleden zijn ook al anders een Is het een hopeloze zaak Alberto, denk je, voor strauss -Kahn? Nou, ik denk uh, dat negen van de tien Nederlanders uh, denken van wel. En laten we eerlijk zijn... Uh... Maar je hebt gelijk in, op het moment dat je zo vaak uh, van links naar rechts, uh, rechts uh, te, en weer terug. Ja, dan heb je wel in elk geval uh, alles tegen je. En, uh, maar uh, zoals met alles uh, is ja. het zo dat de rechter maar uh, moet besluiten. Ik vind overigens, lijkt uh, hem een hele moeilijke afweging. Ja, nou, ja, het is, het is uh, althans het feit dat iedereen er ook al een mening over heeft... en over kan formuleren, heeft ook, ook wat te maken met The American Way... de openheid waarmee het allemaal gepaard gaat... Ja. en wat er allemaal naar buiten komt natuurlijk. Ja, ja dat is waar. Maar, uh, ja, Bernie Madoff, Martha Stewart, uh, al dan niet met een enkel bandje om... allemaal via de voordeur erin en eruit. Vind je rijden. het goed? Um, het is wat het is. Vind je het goed? Ja, uh, voor de media is het leuk, want je kan je shortjes maken. Maar uh, voor de mensen zelf, uh, nou, als stel... het je overkomt... Catherine Keel zat hier niet? vanmiddag, die, die zei van... ho ho, het gaat allemaal veel te hard, er is gewoon nog niks bewezen. Nou, daar heeft ze natuurlijk volledig oh, gelijk in. En, ja, kijk, en die, is man, ook zo. die man, die, ook al wordt hij straks uh, toch nog uh, uh, vrijgesproken... dan heeft die man altijd een uh, smet alleen... Um, ja, het werkt daar zo. En uh, ik geloof ook niet dat wij uh, hier aan deze tafel dat kunnen veranderen. Nee, um. Maar je bedoelt als het zo werkt dan moet je het ook voor iedereen doen. Ja. Goed, Nederland, de botsing van de week tussen Rutte en Wilders. Het was verantwoordingsdag, het verantwoordingsdebat. En dat ging al heel snel over Griekenland. En we zijn natuurlijk stevig geworden van Geert Wilders gewend. Maar dit was voor het eerst dat hij als gedoogpartner van deze regering... Rutte heel hard aanviel. Even weten, Rutte geld in een bodemloze put te gooien. Zijn dit de eerste scheurtjes in het nog jonge leven van dit gedoogkabinet, Magiet? Ik weet niet of het de eerste scheurtjes zijn. Maar uh, hij heeft zich, wat jij al zegt, uh, wel voor het eerst zo ferm... tegen de, uh, zijn eigen premier van dit kabinet uitgesproken. Maar bij uh, dit soort situaties, met zoveel felheid... en je zegt, we zijn er al aan. ik niet. Want iedere keer denk ik, wat, wat vind ik hier nou niet prettig aan? Nou waarschijnlijk uh, de, op, op hoge poten. Maar omdat het zo op hoge poten is, denk ik... Er moeten gedachten achter zitten. Ik bedoel, daar wordt hier iets uitgespeeld. En wat zou die kunnen zijn dan? Nou, ik zand in de ogen schooi van de, van de oppositie. Die meteen zeggen, nou, en dan moet je een motie van wantrouwen. En dan verwachten we ook dat je uit het kabinet uh, stapt. Wat die weer niet in, doet. Als gedoogbaar. En dat gebeurt dan weer niet. En dat is ontzettend frustrerend voor zijn oppositie, lijkt me. Dus het is om gek van te worden. En nou ja. dat speelt hij Nou, die frustratie goed. bleek heel goed bij de oppositie. Die is heel kwaad. Als zodra nou. een impopulaire maatregelen genomen moeten worden... dan laat Wilders uh, weten dat hij niet thuis is... Uh, terecht, die kwaadheid, Alberto? Nou, ik begrijp hem wel een beetje. Um, maar aan de andere kant, kijk, het is, het is natuurlijk typisch wilders, En dit, dit, je weet ook dat dit soort uh, ferme taal uh, wordt uitgesproken. Opvallend is wel dat de oppositie iedere keer uh, dit kabinet uh, in het zadel houdt. Um, ja, maandag uh, is natuurlijk de Eerste Kamer, uh, uh, uh, wordt bekend. Misschien heeft het daarmee te maken dat hij uh, dat, uh, dat op dat. Hij de denkt, als we geen meerderheid halen... dan moet ik een mogelijkheid hebben om het kabinet ook te laten vallen. Nou, Het is natuurlijk een man die altijd op de juiste ja. momenten in de media weet nou, te nou, spelen... Ja, Bespelen. En het zou me niet verbazen dat dat meespeelt. Aan de andere kant uh, kun je ook uh, zeggen dat dus. Wilders altijd um, uh, niet wil dat andere mensen denken dat hij niet meer de echte wilders is. Dus hij blijft in zo vermentaal uitspreken. Alberto Stegenman, dankjewel. En Margriet van der Linden, dankjewel. Zodra ik gaan we luisteren naar het Radio Nationaal. Bert van Sloten zit al klaar om te vertellen wat hij gaat doen. Nou, we gaan het in ieder geval hebben over de HBO- opleidingen, want de staatssecretaris pakt de HBO- opleidingen aan. We kijken in Syrië, we kijken in Spanje. Het zijn verschillende grootheden, maar de overeenkomst is dat in beide landen gedemonstreerd wordt. En we kijken natuurlijk naar de nieuwe man van de bank, want de Nederlandse bank heeft de nieuwe president. Zo direct, in het Radio 1-journaal. U heeft geluisterd naar vrijdagmiddag live. En volgende week zijn we er natuurlijk weer. hoop dat u ook dan weer luistert. Bedankt daarvoor. Daar. De tand des tijds. Een radiotekening. Voorzitter, de heer Wilders heeft de afgelopen dagen... ook met zijn uitlating in de Telegraaf... echt de overtreffende bereikt van Fact-Free politics. Echt? Nee, ik hou, ik, ik, ik hou niet zo van dat uh, angstdenken en dat doen denken. Uh. <lacht> ja, u kunt erom lachen en iets lachen zal u wel vergaan. Angstdenken en doen denken. Wat er nu gebeurt. Ik Nederland, hou ook niet van angstdenken en Nederland, Nederland, doemdenken. Angstdenken en doen denken. De angst, de angst voorzitter, de grote angst. Dit is uh, spelen met vuur. Voorzitter, ook dit is pure van Wat u zegt is waar u bang voor bent dat gaat gebeuren. Nogmaals, het is een groot gevaar En doe niet, meneer Wilders, aan deze bangmakerij. Dus dat Henk en Ingrid dus wel degelijk gaan betalen. Echt. Henk, Ingrid en hoe men ook maar heet in Nederland. Juist in het belang van Henk en Ingrid. En de belangen van Fatima en Ahmed. Dat is dan juist het probleem. Deze radiotekening kwam tot stand met... Bangmakerij. Van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties.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 ...boven Leeuwarden het radiocontact weer worden hersteld. En in het Krugerpark in Zuid-Afrika... ...hebben patrouillerende militairen drie stropers doodgeschoten. Die waren waarschijnlijk aan het jagen op neushoorns. De zwaar bewapende stropers werden gedood in hun vuurgevecht met de soldaten. In wildparken in Zuid-Afrika worden steeds meer neushoorns gedood. De hoorns van de dieren brengen in Azië veel geld op. En dat is het nieuws op dit moment. ABB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 130 kilometer file. Het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen Eurmond en Borren staat 2 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het wat drukker... tussen Roelovarendsveen en Zoeterwoude. Daar staat 6 kilometer file. Op de A16 van Breda naar Antwerpen tussen de Belgische grens... en Sint-Job in het Goor 11 kilometer file. Dat komt door wegwerkzaamheden. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom... staat voor afrit Wouwse Plantage 4 kilometer file na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Demonstraties in Syrië en in Spanje. In Spanje komt trouwens ook nog ander nieuws. Morgen is er een extra Sinterklaas-journaal. Waarom? We zoeken het uit. Uit de ziekenhuiswereld komt het nieuws... dat niet alle kankerpatiënten gelijk worden behandeld. Het maakt nogal uit waar in welk ziekenhuis je ligt. En in Amerika ontmoet president Obama de Israëlische premier Netanyahu. En de nieuwe baas? De nieuwe baas heet Klaas... Klaas Knot, dat is de naam van de nieuwe president van de Nederlandse Bank. Minister De Jager maakte dat vandaag bekend. Knot is midden 40, topambtenaar op het ministerie van Financiën... en hoogleraar in Groningen. Hij volgt op 1 juli Nout Welling op. Minister De Jager over zijn eerste keuze. Ik ben heel blij met deze benoeming. Uh, het was een, uh, een uh, lastig proces omdat wij iemand wilden hebben... die en over heel veel monetaire kennis beschikt... ook internationale ervaring op dat terrein... en anderzijds ook voldoende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 Bij uitstek. Wat zijn zijn karaktereigenschappen dan? Nou, omdat allereerst ik, dus samen met hem, heb samengewerkt. de afgelopen twee jaar. of afgelopen jaar. met dat uh, plan van aanpak. wat ook de Tweede Kamer helemaal heeft gesteund. Uh, over hoe het met de Nederlandse Bank. Verder moet. Je ziet ook dat dat uh, heel erg goed is gevallen toen in de Tweede Kamer. Maar men vroeg wel af: nou ja, het is een heel goed plan. Wat nu ook door de Nederlandse Bank is ingediend. Maar hoe gaat het nou verder? Wie gaat dat nou uitvoeren? Hij is daar uh, vanuit het ministerie van Financiën een van de grote motoren geweest. Een van de grote drijvers geweest achter die gewenste cultuuromslag en die gewenste aanpak. En op al die terreinen zie ik dat hij heel sterk onafhankelijk dacht richting de Nederlandse Bank over, over die punten waarvan wij hebben gezegd met z'n allen. Tweede Kamer, kabinet. Dat moet en dat kan ook echt beter. Dus hij is, hij denkt ook heel erg onafhankelijk... maar hij is ook heel erg onafhankelijk. Had u niet liever een bekende persoon op die plek gehad? Jan-Peter Balken wordt wel eens genoemd. Wouter Bos wordt wel eens genoemd. En voor mij is hij natuurlijk bekend. Voor veel mensen in Nederland misschien niet. Maar hier was het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 en een sterke monetaire uh, ervaring, daar hebben we gezegd... daar willen we nu echt iemand uh, hebben die daar het beste in past. En dat is Klaas Knot geworden. En dat zijn de minister die hem dus benoemd heeft, minister uh, De Jager. Um, hier in de studio praten we er verder over met uh, hoogleraar Economie... aan de Universiteit van Tilburg, Silvestre, Eivinger. Ja, meneer uh, Eivinger, verrast? Ja, ik was wel verrast. Ik hoorde vanochtend wel dat er wellicht een uh, hoge topambtenaar... Uh, van uh, begin 40 wellicht benoemd zou gaan worden. En toen dacht ik, nou, dat kan niet waar wezen. En jawel. Waarom dacht u, dat kan niet waar wezen? Nou, omdat normaal gesproken is het zo dat uh, bij dit soort functies... dit zijn topfuncties, hè, want je moet uh, in de Raad van Bestuur van de ECB meedoen... je moet uh, in het basiscomité, dat zijn hele zware functies. Normaal gesproken heb je altijd een tussenstap... Net zoals iemand niet direct een premier wordt. Heb je, hoor je eerst meestal staatssecretaris en minister. En daarna pas premier, want dan ben je hard, hard genoeg in het vak. Niet met iedereen, hè. Jan-Peter Balken is ook ooit meteen premier geworden. Maar goed, ja, maar u, u ik wil ik, eigenlijk look, maar zeggen, de ervaring ontbreekt een beetje. De ervaring gaat op. Kijk, is een hele, ik ken hem vrij goed. Het is, ik heb zelfs in zijn promotiecommissie gezeten. Uh, het is een buitengewoon competente uh, econoom. Monetair, financieel. Uh, het is iemand die... Uh, 13 jaar bij de Nederlandse Bank heeft gewerkt. Dus niet helemaal een buitenstaander, zou ik zeggen. Maar toch wordt hij genoemd door de minister onafhankelijk. Nou, nee, ja, maar we hadden het over buitenstaander. Ja. Hè? Dus buitenstaander, dat is natuurlijk een andere zaak. Onafhankelijk, dat heeft te maken met hoe je opstelt. Onafhankelijkheid is een state of mind, om maar zo te zeggen. Dus eh, als je, zeg maar, onafhankelijk wil zijn... dan is het natuurlijk heel moeilijk om... als je direct komt van het ministerie van Financiën... zonder een tussen stop van directeur van Nelse Bank of bijvoorbeeld zoals Wim Duisenberg die was in de raad van bestuur van Rabo. Zo is het eigenlijk in het verleden al te gegaan, via tussenstappen. Maar ja, u kent het, hè? garanties uit het verleden geven, geen uh, en Zo is het, zo is het. Uh, dus het gaat nu anders. Maar... Ja, maar dat heeft te maken met de crisis. Ja, ja. met wat er allemaal gebeurd is. We weten allemaal uh, van DSB, ISAFE, er zijn heel veel dingen gebeurd. En dat is ook de reden waarom de politiek zich tegenaan bemoeit. Dat kan ik begrijpen vanuit één aspect, het toezicht op de banken, toezicht op de financiële sector. Daar is veel misgegaan. Maar van het andere aspect... de Nederlandse Bank heeft namelijk twee stukken. Ja. Het ene stuk is het toezichtgedeelte. Dat is uh, zeg maar het ZBO-gedeelte. Het andere is de centrale bank. En de centrale bank is onderdeel van de ECB. Precies, het en de, de euro enzovoort. Zo, tuurlijk. En daar staat in de bankwet en in de statuten van de ECB, dat de president van de Nederlandse Bank... volstrekt onafhankelijk moet opereren. Begrijp, volstrekt onafhankelijk. Begrijp ik u een beetje dat u bang bent dat hij iets te veel aan het touwtje zit bij de politiek? Dat is mijn grootste uh, angst. En uh, kijk, ik kan daar pas over oordelen over één of twee of drie of vier jaar. Maar uh, als je direct geparachuteerd wordt vanuit financiën bij een Nederlandse Bank loop je dat gevaar natuurlijk. En mijn punt is gewoon dat die onafhankelijkheid... van het instituut van de Centrale Bank... Ja, nu toch wel een beetje aangetast is. Omdat de Centrale Bank, de directie en de Raad van Commissarissen... die hebben een voordracht ge gedaan van een aantal op zich uitstekende personen... Hè, Lex Hoogduin, Kees van Dijkhuizen, Jeroen Kremers... die allemaal afgewezen zijn. Ja, die... Lex Hoogduin heeft ook zijn conclusies getrokken vandaag. Ja. Die zegt, ik stap op. Ja. Ja ja nou, is dat, dat verbaast erg? me niet. Nou dat is heel erg want dat is een hele goede man. Hele competente man. Die de plaatsvervanger was van Oud Welling in de raad van bestuur van de ECB. Die zeer gerespecteerd is in de centrale bankkringen. Het is een heel groot verlies voor de centrale bank, voor de Nederlandse bank, maar ook voor het land dat Lex Hoogtuin afgetreden is. Uh, nou, krijgt hij ook mee, uh, Knot, dan als uh, opdracht van ja, die cultuuromslag uh, waar we het net al een beetje ja. over hadden. Ja. Waarvan de minister zegt van nou: hij heeft het met mij mede vormgegeven. En hij denkt ontzettend onafhankelijk. Dus het is voor de politiek misschien wel een heel aantrekkelijke President. Dat is waar, maar je moet ook continuïteit hebben. Mijn voorkeur was geweest dat er een interne kandidaat op zeg maar, de ene functie, bijvoorbeeld presidentschap, was benoemd, en een externe kandidaat op de functie, bijvoorbeeld, van voorzitter van de toezichtsraad. Daar waren goede kandidaten voorhanden en dan heb je een soort balans. Want kijk, je wil natuurlijk wel verandering van de cultuur, die trouwens al een jaar geleden ingezet is hoor. Men is er al heel erg mee bezig. Maar je wil ook continuïteit van de instelling. En je wil ook op een dat er voldoende um, ja, autoriteit aan het hoofd van de centrale bank staat. Ja. Dat is heel belangrijk. En want dat moet hij nog verdienen. En het in zijn die twee, zin is de het, kredietbenoeming. Precies. Ja, het is, het is leuk in dit geval. In, uh, het zijn twee buitenstaanders geworden. Even nog kort die, uh, die andere man die, uh, die, die benoemd is. Uh, want we hebben het uh, de hele tijd over uh, Klaas Knot. Maar uh, de ander... Dat is een uitstekende bankier. Die komt van de Rabo. Die werkt nu bij NIBC. Uh, die moet zich ook nog bewijzen. Dat is ook iemand... Jan Seybrand, hè? Dat Jan is zijn naam. Ja. Ja. ja. Hij moet I zich ook nog bewijzen. Ja, dat is iemand... Ja, Ik wil niet zeggen van tweede echelon, maar... Ik bedoel, als je het eerste echelon... Bijvoorbeeld Kees van Dijkhuis, eerste echelon, Thesorie generaal CIVO. Dus met andere woorden, ook die moet zich nog bewijzen. Uh, het zijn allebei kredietbenoemingen, maar we zullen zien wat de kredietbenoemingen oplevert. Ze zijn gebeurd door het kabinet. Het kabinet heeft het volste recht natuurlijk om deze mensen te benoemen. En het komt tegenwoordig wel eens voor dat je krediet afbetaalt. Ik dank u wel, meneer dat <laughs> <Meneer Eijvingen. laughs> nou, dat de was. was ja. dat. Universiteit Tilburg, dank u wel. Graag gedaan. Patiënten met kanker worden ongelijk behandeld. De ene patiënt krijgt bepaalde dure geneesmiddelen wel, de ander niet. De ene patiënt krijgt wel bepaalde testen, de ander niet. Nieuwe Rotterdamse hoogleraar gezondheidswetenschappen... Karin Uil, heeft hier onderzoek naar gedaan. Volgens haar komt de grote ongelijkheid... doordat ziekenhuizen zelf een deel van de medicijnen moeten betalen... en doordat er te weinig ruimte is voor het testen van patiënten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de infrastructuur gaat veranderen... Als je een test aangevraagd, dat dan de uitslag gewoon veel sneller beschikbaar is. We hebben gekeken wat een aanvaardbare wachttijd was. En dat was ongeveer drie tot zeven dagen. En nou, gemiddeld was het twaalf dagen. Dus je kunt zich voorstellen dat het uh, te lang is. Ja, en omdat het zo lang is, beginnen artsen al met een andere behandeling... die wel of niet aanslaat. Maar als ze het antwoord op de test, als ze de uitslag van de test eerder hadden geweten... dan hadden ze de patiënt beter kunnen behandelen. Ja, daar komt het op neer? Ja, daar komt het op neer inderdaad. De winst voor de patiënt is ongeveer drie maanden langer leven. Dus wat dat betreft is het ook zeer zinvol om die testen te doen. En uw advies is nu om veel meer van die testen te doen... maar dat kost een hoop geld waarschijnlijk. Dat kost inderdaad een hoop geld. Alhoewel, als je voor alle patiënten de nieuwe middelen zou in uh, gaat zetten... dan is het veel duurder. Dus uit oogpunt van doelmatigheid is het zeker waard om uh, de testen te, uh, te doen. Op dit moment gaat het dus niet doelmatig? Op dit moment gaat het niet, uh, nog niet doelmatig genoeg. Dus het zou optimaler kunnen. En dat is het geval met deze tests, Maar u doet dit onderzoek al jaren. Uh, dat gaat ook op, op, op, op hele andere plekken. Op, bijvoorbeeld bij het toedienen van medicijnen. De ene ziekenhuis doet het wel, de andere ziekenhuis doet het niet. Uit kostenoverwegingen. Vijf jaar geleden hebben we ook onderzoek uh, gedaan. En uh, toen bleek inderdaad dat er ook regionale verschillen waren... Uh, gewoon met het, het, het geven van, uh, van nieuwe dure geneesmiddelen. Een van de oorzaken toen was eigenlijk dat de, de middelen uh, voor een groot gedeelte niet vergoed werden... Daar is op zich wel een verbetering in gekomen in die situatie. Op dit moment worden nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gegeven voor 80% vergoed. Dus de situatie is er wel beter op geworden. Maar 20% moeten de ziekenhuizen nog zelf betalen. En Sommige ziekenhuizen, begrijp ik, die denken van ja, dat doe ik liever aan jubeltenen in plaats van aan zo'n dure behandeling. Dat zou best uh, kunnen. Ik denk dat het heel belangrijk is als uh, nieuwe dure geneesmiddelen opgenomen zijn... In de, in de richtlijnen van de medische beroepgroep... dat de patiënten ook uh, die middelen gaan krijgen. Ja, en het is dus nu oneerlijk? Dat kan je inderdaad zo zeggen dat het niet uh, eerlijk is. Ja. Betekent dat dan dat mensen in een ziekenhuis... waar ze die medicijnen niet krijgen, eerder overlijden?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 U doet dit onderzoek al jaren. Schrikt u er nog steeds van, van die uitkomsten? Op zich wel, maar we, we proberen er uh, in ieder geval met, uh, met alle partijen... dus ook met, uh, met de artsen, met de patiëntenvertegenwoordigers, met, uh, met de overheid... om er hier iets uh, aan te doen. Als u zelf nu een bepaalde vorm van kanker zou krijgen... weet u dan precies in welk ziekenhuis u moet zijn... waar u wel de juiste medicijnen krijgt? Volgens mij staan er ook op internet allerlei sites... om daar informatie over in te winnen. En wat dat betreft hoop ik eigenlijk liever... dat ik het niet, niet krijg en niet nodig heb natuurlijk. Maar ik zou wel weten welke ik informatie kan halen. Maar je hebt ook gewoon patiëntenverenigingen waar informatie is. En op allerlei manieren is er informatie te verkrijgen. En die zeggen van je moet maar naar dat ziekenhuis gaan, want die betalen het. Die informatie staat er inderdaad. Bijdrage was dat van onze verslaggever Joris van den Kerkhof. De politie maakt een eind aan de witwaspraktijken van een Colombiaanse bende in Nederland. Dat straks, nu eerst de verkeersinformatie. De vrijdagavondspits bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Het is drie niet drukker dan normaal op vrijdag. Er staat 150 kilometer file in totaal. Er zijn files veroorzaakt door ongelukken op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Elslo en Borren 8 kilometer. Daar is de linkerijstrook dicht. Op de A17 Dordrecht-Rosendaal staat voor Knoppen de Stok 5 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Zeggen en Knoppen de Stok staat 5 kilometer file, maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Colombiaanse vrouw en een Nederlandse man zijn aangehouden... in verband met grootschalige witwaspraktijken met drugsgeld. Wim de Bruin is van het Openbaar Ministerie. Goedemiddag, meneer de Bruin. Goedemiddag. Hoe is dat gegaan? Zijn ze betrapt? Nou, betrapt uh, uh, is misschien niet het uh, goede woord als u bedoelt uh, of dat deze week gebeurd is. Het gaat om een uh, onderzoek wat al langer loopt bij de nationale recherche en ook in uh, Colombia. Uh, vorig jaar zijn er uh, drie couriers uh, onderschept die met, uh, met een paar ton uh, aan contant uh, geld uh, in geprepareerde koffers probeerden vanaf Schiphol en ook vanaf het vliegveld van Frankfurt naar Zuid-Amerika te reizen. Ze probeerden dus het geld, euro's, vanuit uh, Nederland richting Zuid-Amerika te krijgen. Dat klopt, ja. En wij vermoeden dat het dan gaat om de opbrengsten van de, van de drugshandel, die cash uh, weer worden teruggebracht naar, uh, naar Colombia. U vermoedt dat, het betekent dat u dus niet heeft kunnen vaststellen of het daadwerkelijk van drugs afkomstig is? Nee, wij vermoeden dat het gaat uh, om het, uh, het witwassen van uh, crimineel verkregen geld. En in deze fase van het onderzoek uh, uh, ja, past het eigenlijk ook wel om, uh, om, om zeg maar, te spreken van vermoedens omdat uh, nou verderop uh, bewijs en eventueel een schuldigverklaring natuurlijk uh, uiteindelijk van de rechtbank moet komen. Ja. Nou zijn er niet alleen in Nederland mensen aangehouden, ook in Colombia uh, waren dat uh, de opdrachtgevers? Nee, in Colombia zijn geen, uh, geen mensen aangehouden. In okay, Nederland zijn dat, uh, nee, nee, nee, nee, dat is dan een uh, migrant. in Nederland uh, zijn twee vrouwen en een man uh, aangehouden deze week. Terwijl tegelijkertijd in Colombia in een, een Colombiaans onderzoek de is gelegd Ik ga u, op, u heel even onderbreken, want ik heb een spookrijder. Daar moeten we eventjes plaats van maken. Edwin Gerritsen. Ja, rijdt u op de A67 van Venlo naar Eindhoven? Dan komt u tussen Gelderop en Asten een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechtsrijden. rijden. probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal het traject nog even. Rijdt u op de A67 van Venlo naar Eindhoven... dan komt u tussen Geldrop en Asten een spookrijder tegen. Ja, sorry, meneer De Bruin uh, van het Openbaar Ministerie. Die moest er even tussendoor. Een belangrijke nee, waarschuwing de... altijd. Wij waren het over, u had verteld, twee uh, vrouwen en één man in, uh, in Nederland uh, uh, aangehouden. Wat gaat er verder gebeuren nog? Deze, deze verdachten die zijn uh, deze week voorgeleid... Uh, of vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris in Rotterdam... Uh, in maart uh, zijn ook al eens uh, drie Colombiaanse verdachten aangekomen. Dat was ter gelegenheid van uh, de ontdekking van 1,3 miljoen euro aan, uh, aan contant geld. En deze week zijn in uh, Colombia uh, de politie en justitie is er beslag gelegd op 24 panden. En dan moet u denken aan uh, luxe buitenverblijven, appartementen en andere woningen. Ja, heeft u daarmee de hele bende in, in, in kaart, in beeld? Dat is vaak moeilijk te zeggen. Het kan heel goed zijn dat in de loop van dit onderzoek nog meer verdachten in beeld komen. En die zullen dan ook worden aangehouden. Ik dank u wel voor het gesprek. Wim de Bruin ja, van het Openbaar Ministerie was dat. Erwin Krol is binnengekomen voor het, uh, voor het weer. Erwin, het was vandaag een lekkere dag. Uh, tenminste, als je het afzet ook tegen gisteren en zo. Uh, zet jij je, je microfoon eventjes goed. Wat wordt het morgen? Een nog lekkerder dag. Nog lekkerder Ja, ja, het waait niet hard. Er is heel veel zon. Het wordt uh, 20 tot 24 graden. En die 20, dan moet je echt vlak bij zee zitten. Daar is het uh, 19 of 20 graden. Waarschijnlijk een beetje landinwaarts ben je al boven de 20. En in het midden- en zuidoosten wordt het 24 graden. Dus gewoon een fantastische zaterdag. En daar moeten we allemaal heel erg van genieten. <lacht> want, <lacht> want nu ga je lachen. En dat betekent dat je voor de zondag geen goed nieuws hebt, Erwin. Want, want. In de loop van uh, de nacht, van zaterdag op zondag... dan uh, bereikt een storing ons langs. Ik denk dat zondagochtend... is gewoon bewolkt en buiig. Onweer is ook mogelijk en dergelijke. En dan is het wel zo... dat in de... Die, die, dat trekt van west naar oost over het land. In de loop van de middag gaat het vanuit het westen opklaren. Nou durf ik op dit moment nog niet te zeggen... hoe ver die opklaring gaan komen. Maar ik denk toch dat, laten we zeggen... in de tweede helft van de middag... de westelijke helft van het land toch alweer flink wat zon heeft. Het is dan wel een paar graden koeler. Maar dan begint het... Daardoor zal we helemaal op te klaren. En dat is alweer de aanzet tot volgende week waarin het gewoon... Denk ik de hele week prachtig weer is. Maar het is dus eventjes. Er zit zo zondagochtend in de en het begint. Ja, precies. Daar moeten we eventjes doorheen. Dus een kwestie van lang uitslapen, <laughs> lang ontbijten en dergelijke. En dan is de kans heel groot dat je smiddags toch weer buiten kunt zitten. Zo, rond het middaguur is het weer te genieten buiten op ja. zondag. Ja. ja, goed. En zaterdag er natuurlijk van genieten. Ja, ah, dat fantastische wordt een prachtige dag, dag, dag morgen. Ja, hoor. Daar gaan we gewoon van genieten. Dankjewel, Erwin. Okay. Erwin Krol met het weer was dat. En dan de crème de la crème van de hackerswereld. Die is deze dagen in Amsterdam bij elkaar. Nog wel in het hotel Krasnapolski op de Dam. Geen obscure achterafkamertjes dus... waar ze via computers proberen binnen te komen op de systemen van anderen. Want dat doe je toch als hacker zijnde. Nee, ze komen dus gewoon bij elkaar in een gerenommeerd hotel. Onze verslaggever Jeroen de Jager is ook in Krasnapolski. Jeroen, hebben ze dan nou ook gewoon uh, jasje-dasje aan? Nee, dat uh, toch niet, Bert. Uh, wat je ziet is uh, ja, toch wel die oh. beetje onaangepaste jongens... Uh, ja, een beetje lang haar af en toe, uh, uh, chauffele kleren aan... maar het zijn wel twee werelden die bij elkaar aan het komen zijn de laatste, de laatste jaren. En je hebt natuurlijk nog steeds die echte hackers... die uh, het liefst ongemerkt illegaal ergens binnenkomen, maar die, uh, die zie je hier niet. Uh, je ziet dat hackers vaker ja, samenwerking aan het zoeken zijn met, met, met de banken... en de grote bedrijven om ja, sterker nog echt mee te werken... aan de veiligheid van computersystemen. Ja, voelen ze zich dan een beetje onwennig in zo'n hotelkras? Want Krasnopolsky, voor mensen die dat niet kennen... is gewoon Amsterdam. een deftig hotel in, in Amsterdam met een ja. paar sterren... waar ja. je niet voor onder de paar honderd euro kan uh, overnachten. Nee hoor, dit zijn jongens die zelfs geld verdienen in het wereldje. Uh, die worden, Kijk, er zijn hier grote bedrijven ook die hier zijn. Microsoft, uh, Google, uh, Fox IT, een groot Nederlands bedrijf. En die zijn hier gewoon talent, uh, talenten aan scouten. Die, die, die lopen hier rond om die hele goede hackers eruit te halen en te contracteren. Dus dit zijn uh, hackers die ook al langzaam beginnen te ruiken... een beetje aan het, uh, aan het grote geld. Maar het allerliefst wat ze toch nog altijd doen, is spelen. Dat zie je hier bijvoorbeeld. Luister maar. Wat is uh, jouw truc, zeg maar, geweest om te programmeren? We hebben vooral ingezet op snelheid. Wat dan, okay. wat dan in de realiteit een beetje uh, tegenvalt. Toch? We zien hier uh, Lego-robots, hè? Dat ja. zijn het. Ja, ja, ja, ja. Die je kunt programmeren, technisch Lego, ja, zou ik maar ja. zeggen. En de bedoeling is, um, wie het... Wiens wie robotje het beste werk doet, die uh, wint. Oké. Okay. Um... dat is zeg maar het spelelement hier op uh, Hack the Box. Ja, inderdaad. Nou, laten we maar eens even rondlopen. Suzanne Heerschop, jij bent woordvoerder hier hè, van uh, Hack the Box. En uh, we staan hier in de wintertuin van Krasnapolski. Dat het in Krasnapolski überhaupt gehouden wordt. Een hackersconferentie. Hoe is het mogelijk? Ja, dit is uh, een hele bewuste keuze. Want uh, hackers krijgen wel vaak uh, het idee dat het een uh, schimmig kamertje ergens is. Op een zolder bij je moeder thuis. Maar dat is een beeld wat echt intussen al lang bijgesteld moet worden voor hackers. Want in hacking zit serious business. En in de security business maken hackers gewoon dagelijks hele grote ontwikkelingen door. Hackers worden langzaam ingepalmd, zal ik maar zeggen. dus? Ja, of andersom. En we zijn steeds meer aan het begrijpen dat je gewoon samen moet werken. Want dat zie je hier dus ook. Dat hier de grote jongens ook zijn. Google doet hier mee. Microsoft is hier. Foxit, een grote Nederlandse beveiligingsbedrijf. Ze doen allemaal mee. En ze betalen jullie ook, hè? Ja, klopt. We hebben hele mooie sponsoren en daar zijn we heel gelukkig mee. Anders hadden we natuurlijk nooit in het Krasnopolski kunnen staan. En, en je ziet ook gewoon, uh, zeker met de discussie die vandaag is geweest... dat er steeds meer erkenning komt voor het werk wat hackers doen. En dat bedrijven zoals Microsoft gewoon afhankelijk zijn van het werk wat hackers doen. Omdat ze de kwetsbaarheden vastleggen in het systeem. Hier zitten hackers in het midden bijvoorbeeld. Wat, waar zijn ze mee bezig? Even naartoe lopen. Want hier is een spel gaande ook, hè? Ja, dit is een vast onderdeel van alle Hack in the Box conferenties. Dit is Capture the Flag. Dat wordt speciaal ontworpen voor iedere conferentie. Gaan... Allemaal jongens zijn het? Ja. Achter laptops? Het zijn toch allemaal jongens, hè? Ja, nog wel. nog wel. Dus er beginnen steeds meer dames ah, te komen. Zij proberen iets te kraken hier. Ja, er is een uh, systeem opgezet uh, waarbij uh, ze een uitdaging hebben gekregen. Het is eigenlijk een soort Pac-Man-spelletje, maar dan in de code... om te ontdekken van ja, waar kan ik erin, waar kan ik er weer uit... wat kan ik uh, voor vlaggetjes in de tussentijd verzamelen... en wie dat het snelste en efficiëntste doet... Uh, die, die wint zometeen de hoofdprijs. Goed, vanuit Krasnapolski waren dat de hackers met Jeroen de Jager. Hij komt straks nog terug, want hij probeert volgens mij ook nog live straks een computer te kraken. Kijken of hem dat allemaal lukt. Wat hebben we straks na vijf uur? We hebben Wouter Bos. Dan gaat het natuurlijk over Klaas Knot, de nieuwe topman bij de Nederlandse Bank. We hebben nog een topvrouw, Nelly Kroes, bij de Europese Commissie werkt zij. En zij gaat het hebben over die minister van Financiën in Frankrijk, Lagarde. Zij wordt ook genoemd als nieuwe topvrouw, mogelijk een nieuwe topvrouw bij het IMF. Er is ook nog nieuws uit de wereld van het tennis. Timo de Bakker loopt hartstikke goed te tennissen de laatste tijd. Mag ook naar Roland Garros. Eerste ronde en wie loopt hij? Ja, Djokovic. De man die waarschijnlijk de nummer 1 positie... binnen niet al te lange tijd gaat overnemen. Gaan we ook nog eventjes over praten. En we hebben een bijzonder verhaal over een man... die een dwarsleesje heeft opgelopen, een aantal jaar geleden alweer... en nu naar het schijnt kan lopen. Hoe zit dat? Nou, dat allemaal. En nog veel meer nieuws van de wereld. Zo dadelijk in het Radio 1 Journaal. Na de klok van 5 uur. Ik zou zeggen, blijf erbij. Nieuws. Dit is het nieuws van de dag. 3. You saw Lance Armstrong inject EPO. Ja, yeah, like we all did. 2. Dat is wat de Israëlische premier bijvoorbeeld zei dat Obama niets begrijpt van de situatie in het Midden-Oosten. Ranking the news. Nu op nummer 1. Uh, the defendant will be released. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van vandaag.